Vanaf maandag is het weer droog en gaat de zon weer vaker schijnen. Bij het CDA kan elk moment bekend worden... wie de nieuwe voorzitter van de partij zal worden. Nu is het waarnemend partijvoorzitter Lisbeth Spies. Uh, zij wuift officieel nog even Jan-Peter Balkenende uit. Politiek redacteur Margreet Boer. Margreet, uh, hoe gaat dat in zijn werk? Een afscheid van een ex-premier. Nou, je ziet dat het CDA echt op een kruispunt staat hè, op dit moment. Want uh, ze willen duidelijk een nieuwe koers inslaan, een nieuwe CDA-agenda neerzetten. En toch moet er nog afscheid, geworden van, afscheid genomen worden van de oud-partijleider Jan-Peter Balken. En de, want sinds 9 juni, sinds dat dramatische verkiezingsverlies van het CDA... is hij niet meer op CDA-congressen geweest. Nou, vandaag is hij er dan voor het eerst. Ja, en hoe dat dan in zijn werk gaat. Hij kreeg vanmiddag een hele lange staande ovatie. En hij werd uh, toegesproken, uh, Maxime Verhagen, wijde een paar woorden aan hem bedankt. Hem. en Lisbeth Spies sprak hem zojuist uh, toe. Uh, zij zegt ook hij heeft heel veel voor ze kiezen gehad al die jaren dat hij premier was. Maar hij heeft toch maar mooi ervoor gezorgd dat het CDA drie keer de grootste partij is geworden. En met Balkende staan we er eigenlijk in vergelijking met andere landen nog steeds goed voor, zei Spies. En toen kreeg hij de Jan-Peter Balkende Award. Dat is een uh, nieuwe prijs en die gaat hij dan jaarlijks uitreiken aan een jong politiek talent in het CDA. Want het CDA kan nog wel wat jongeren gebruiken. Het is vooral een partij die aan het vergrijzen is... En op dit moment uh, spreekt Jan-Peter Balkende de zaal toe. Luister even naar hoe hij begon. Beste vrienden, wat is het weer ongelooflijk fijn en geweldig... om hier te zijn, in uw midden te zijn. APPLAUS ik stel de woorden die ik vandaag heb gehoord enorm op prijs. Van Sybrand, van Maxime, van Lisbeth. Het doet me ongelooflijk goed na al die jaren deze dank hier te mogen krijgen. Ja, en toen werd hij alweer onderbroken door een lang applaus. En hij is nog steeds aan het woord. Hij is nu toch al een minuut of vijf, zes bezig, denk ik. En hij is op zijn balk. dan zou je kunnen zeggen, toch de zaal bevlogen aan het toespreken. Heeft ze af en toe ook de lachers op zijn hand. Maar je merkt wel dat het CDA echt kijkt naar de toekomst en naar een nieuw CDA. En dat uh, met deze toespraak toch het tijdperk balk en balkende ten einde zal zijn voor het CDA. Ja, en ondertussen zitten de kandidaatpartijvoorzitters... Rutte-Petoom en Sjaak van der Tak natuurlijk op hun nageltjes te bijten. Want uh, ja, de uitslag is eigenlijk al bekend, maar moet alleen nog worden bekendgemaakt. Hè? Hij moet nog worden bekendgemaakt. Ze zitten op de eerste rij uh, nog naar Balken en de te luisteren. Rut Petom in het knalrood en daarnaast Jacques van de Tak. Uh, het volgende onderdeel van het programma zal die bekendmaking zijn. Maar Balken en de speech behoorlijk lang. Dus ze moeten nog even wachten uh, totdat uh, echt duidelijk wordt... wie van hen beiden de nieuwe partijvoorzitter zal worden. Ja, nog een, een, een ander vraagje. Eerder vandaag uh, waren de CDA-leden... Uh, die spraken zich uit tegen twee plannen van het kabinet. Twee plannen die ook in het regeerakkoord staan... Namelijk die voor de animal cops en voor het passend onderwijs. Wat moeten we daarvan denken? Nou ja, je ziet hier duidelijk dat de CDA-leden een eigen profiel willen laten zien. Een eigen CDA-geluid. Ze zijn ontevreden over een aantal zaken hè, die de partij aangaat. Zowel inhoudelijk, maar ook uh, als het gaat om de organisatie van de partij, het partijbestuur. Ja, en deze twee onderdelen, die animal cops en dat passend onderwijs... Ja, die staan eigenlijk model voor de onvrede die er is uh, bij de CDA's. En ja, die nieuwe voorzitter die elk moment gekozen kan gaan worden... die moet die onvrede te lijf gaan. Die moet die partijorganisatie veranderen, die nieuwe koers uitzetten... En dat nieuwe CDA dus vorm gaan geven. En ja, dat kan dus echt binnen een paar minuten nu gebeuren. Want premier, of oud-premier Balkenende is klaar met zijn uh, toespraak. En uh, dan is dus het wachten op het bekend worden van de uitslag van de nieuwe partijvoorzitter. En dat zullen we zo snel mogelijk melden als we dat weten. Vanzelfsprekend, dan spreken we zo meteen nog eventjes met je. Margreet Boer, in de naam. Er is ophef ontstaan over de plannen om een dure adviseur aan te stellen van het politiekorps Flevoland. Hij krijgt 1600 euro per dag om korpsbeheerder Joritsma te adviseren, nu er nog geen nieuwe korpschef is benoemd. VVD-kamerlid Janine Hennis plasgaard wat vindt u van deze dure adviseur? Ja, ik vind deze adviseur heel erg duur en zeker met het oog op het feit dat er heel veel expertise binnen het apparaat en zeker binnen de Rijksoverheid aanwezig is. Nou, uh, zegt de gemeente zelf, uh, de bestaande korps was uh, opgestapt. Ook gaat het uh, korps Flevoland en Gooi en Vechtstreek... die gaan met elkaar fuseren. We hebben niemand anders gevonden. Ja, uh, dat heb ik ook begrepen. Dat klopt, uh, er gaan twee korpsen fuseren. Daar is enige begeleiding bij nodig... De korpschef uh, die zij hadden is opgestapt, heeft een andere baan. Dat betekent dat zij zoekende waren naar bege, na een begeleider. Um, en die hebben zij niet gevonden. Dat vind ik eerlijk gezegd nogal vreemd... omdat er um, in aanloop naar de nationale politie... heel veel management um, zou worden, uit zijn functie zal worden ontheven. En dat betekent dat we heel veel managers uh, en uh, expertise beschikbaar hebben... om deze klus te klaren. Dus daarvoor hebben we in principe geen externe inhuur nodig. Nou zegt de gemeente er is niets aan de hand, want het maximum is 1800 euro per dag dat zo'n adviseur mag verdienen. En deze meneer gaat 1600 euro per dag verdienen. Het zit inderdaad onder de afgesproken maximale norm, maar 1600 euro per dag is nog steeds een enorm bedrag. En zeker in tijden waar volop bezuinigd wordt, waar harde klappen worden uitgedeeld, is dit natuurlijk killing voor de beeldvorming. Maar ja, zegt de gemeente dan, de deal is zo goed als rond. Kunt u er nog wat aan doen eigenlijk? Nou, ik hoop dat er nog iets aan te doen is in die zin. Dat er vanuit het Rijk expertise naar voren wordt geschoven waarmee dit probleem kan worden opgelost. En uh, dat zal ook in de Kamer uitgebreid aan de orde komen. Ja, want de PvdA en de CDA die gaan uh, dinsdag tijdens het vragenuurtje bij minister Opstelt uh, wat opheldering vragen. Dat kan ik me goed voorstellen en dat zal ik ook doen. U sluit zich daarbij aan? Zeker weten. Zij VVD-Kamerlid Janine Hennis Plaschaart.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 Zo'n dertig mensen waren vanmiddag op het plein in Den Haag om te protesteren tegen misstanden in de oudere zorg. De dwaze kinderen noemen ze zichzelf. Verslaggever Karin Alberts sprak met de initiatiefnemer. Frans Brekelmans, initiatiefnemer van de dwaze kinderen, die nu vanaf vandaag elke maand hier op het plein terugkomen. Dat is toch het idee? Dat klopt, ja. Er zijn maar dertig mensen. Dat doet er niet toe. Er staan ook een heleboel mensen niet en er zijn heel veel mensen overleden. En ik kreeg afgelopen week een reactie van iemand en die zei van in de tachtig, die schreef mij, meneer Brekelmans, ik vind het geweldig dat u dit gaat doen. Er zijn heel veel mensen die geen familie hebben en uh, ik ben de zwijgende meerderheid. Er zullen een heleboel niet staan, maar ik weet op basis van de mails die ik gekregen heb, dat er volgende keer veel meer staan. Mantelzorgers, thuiszorgwerkers, verpleegkundigen, er staan er een paar tussendoor. Die voelen precies hetzelfde, die weten exact waar we het over hebben. Het gaat niet goed in de ouderenzorg. En daarom hebben we ook gekozen voor ouderenzorg met AUW. Wat er nu gebeurt is wel heel heftig. Hoor. Het Echt is heftig. Uh, buitengewoon extreem. Ik zal u één voorbeeld geven wat ik gisteren, eergisteren kreeg. Daar was ik totaal van geschokt. Hoe ga je incontinentie te lijf tegenwoordig in thuis? Dit schijnt dus vaker te gebeuren. Ik doe je in de anus een tampon en men heeft geen diarree in bed. B. van de A-Kamerlid Kleinsma is ook komen kijken naar de manifestatie. Waarom? Omdat ik het heel belangrijk vind om uh, van uh, de kinderen... van de mensen die in verpleeg- en verzorgingshuizen zitten... te horen wat er niet goed gaat. Maar is het zo erg als deze groep mensen zegt... Nou ja, Als je naar de rapporten kijkt, dan is er het een en ander verbeterd de afgelopen jaren. Ja, gelukkig wel. En dat moeten we ook echt onderstrepen. Want er is veel extra geld, niet alleen... maar ook ook veel in extra inzet gepleegd en gelukkig is het ook zo dat het management nu enorm wordt aangepakt dus op zichzelf uh, uh, zijn er de afgelopen jaren veel verbeteringen geweest maar je moet wel de vinger aan de pols houden en ik merk dat ja, het nieuwe kabinet ik kan het ook niet mooier maken enorm bezu bezuinigt op dit soort van zaken. De naam die ze gekozen hebben dwaze kinderen wat vindt u daarvan? Ja. Ja, hij is wel heel heftig, want je denkt natuurlijk onmiddellijk aan Argentinië. En daar waren de kinderen van de dwaze moeders echt weg. Hè? Die zijn omgebracht. Dus dat, dat, dat is, als je dat vergelijkt, dan denk ik dat dat weer te dol is. Maar... Iedereen begrijpt deze term wel. Want het zijn kinderen die echt de, de, nou ja, de moeilijke toestanden in de verpleeghuizen aan de kaak willen stellen. Over het voetlicht willen brengen. En dat ook keer op keer opnieuw willen doen. Het frappé toujours, dat vind ik wel uh, uh, nou, heel, heel intens. Drie boerderijen op het Koninklijk Landgoed de Horsten krijgen niet de status van gemeentelijk monument.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 in de MotoGP start Casey Stoner morgen vanaf pole position in Gerez. De Australiër bleef op het Spaanse circuit Dani Pedrosa... en de wereldkampioen Jorge Lorenzo uit Spanje voor. Stoner won de eerste race in Qatar. Tenniser Rafael Nadal heeft in twee sets gewonnen van Roger Federig. Door de overwinning bereikt de Spanjaard de finale van het Masters toernooi in Miami. In de finale speelt Nadal tegen Novak Djokovic... die al 23 wedstrijden op rij won. En na Maarten Stekenenburg en Toby Alderwereld... kan ook Gregory van der Wiel morgen niet spelen door blessureleed. De rechtsback van het Nederlands elftal en Ajax... liepen een bovenbleem op in de aanloop... naar de wedstrijd tegen Herakles. Ajax-trainer Frank de Boer kan ook niet beschikken... over Jan Vertongen, die is geschorst. Dan de hoogpunten uit het nieuws van dit moment. Op het CDA-congres wordt zometeen de nieuwe partijvoorzitter bekendgemaakt. En zodra dat zo is, dan hoort u dat hier op Radio 1. En ook de VVD wil opheldering over de hoge vergoeding van de adviseur voor de politietop in Flevoland. En kritiek op Japanse premier omdat hij veel te laat een bezoek bracht aan het rampgebied. U bent terug bij NOS Langs de Lijn... waar we onmiddellijk verder gaan met het sportforum. Met Tom Boot, die er altijd is. Met Theo van Duivenbode, oudspeler van Ajax en Feyenoord en Oranje. En hij werd genoemd mogelijk als nieuwe directeur bij Ajax... of als nieuwe voorzitter bij Ajax. Maar voor zover u dat gemist heeft... heeft dat in ons eerste half uur al ontkracht. Dat is niet het geval. En Simon Zwartkruis is hier ook van Voetbal International. Heren, ik wil in dit deel van de uitzending... we gaan natuurlijk uitgebreid verder over Ajax... aan de hand van een aantal uitspraken van deze week verder discussiëren. Laten we dan eerst maar eens gaan luisteren naar Uri Coronel.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 Hij heeft compleet gefaald. Citaat, waar ben ik? Vier, vijf. Deze en andere moeten eruit en wel morgen. Meteen en niet wachten. Doorpakken is het devies. Dat zei de voorzitter, voorzitter en die citeerde dus Johan Kruijf. En Johan Cruijff werd later weer geconfronteerd met deze citaten. Het soort taalgebruik vooral dat hem werd verweten. Ten eerste zijn wij geen gehardertypers. Uh, wij gaan nooit zomaar mensen om. Zo.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 Heren, hou uw reactie nog even daar, want we moeten even naar Den Haag. Het CDA-congres, we hoorden dat net al in het journaal. De nieuwe voorzitter wordt vandaag gekozen van het CDA, Margrethe Boer. Ja, en op dit moment wordt de CDA-voorzitterskandidaat eh, gekozen... wordt de uitslag bekendgemaakt. We schakelen meteen even over. ...welk percentage heeft gekregen. En om het nog spannender te maken, wil ik nog één keer uw aandacht vragen... voor twee mensen die de kandidaten afgelopen tijd begeleid hebben zeg maar. maar ja, het duurt dus nog even iets langer. De kandidaten zijn al uh, heel vaak in het zonnetje gezet. Nu zijn er weer andere mensen die in het zonnetje gezet worden. Je ziet uh, Rut Peetoom, oom de ene kandidaat, de dominee, en de burgemeester Sjaak van de Tak, de burgemeester van Westland. Het gaat tussen deze twee als uh, kandidaatvoorzitters van het CDA. En uh, ik schakel nu toch weer terug naar het congres. Ze zijn nu aan het applaudisseren en dan zal de voorzitter van de stemcommissie bekendmaken wie de nieuwe voorzitter is van het CDA. Dan volgen nu de percentages die uitgebracht zijn op de kandidaten en ik noem ook het aantal stemmen. Op één kandidaat zijn 5.515 stemmen uitgebracht en op de andere kandidaat zijn 8.575 stemmen uitgebracht. De snelle rekenaars weten dan het percentage. Op de eerste kandidaat is dat die ik noemde 39,1% en op de tweede kandidaat is dat 60,9%. En dan gaan we nu naar het belangrijke en goede en toekomstgerichte moment voor onze partij, want nu gaat u zien wie onze nieuwe voorzitter is geworden. Sander, dankjewel. Dan Ja, en dat is natuurlijk lastig voor radio als er een... Ik zou eerst Rut en Sjaak toch nog even willen vragen om deze kant op te komen. En we weten het dus nog steeds niet. We hebben hier wel zoiets van tijdrekkende spanning erin houden, dat blijkt wel. Uh, de voorzitters, de kandidaatvoorzitters worden nu naar het podium gehaald. Uh, we weten in ieder geval dat het een bijna 40% is en een ruim 60%. Dus het verschil is niet heel, heel, heel erg groot. Maar nu langzaam spreekt langzaam waarnemend ont... voorzitter Lisbeth Spies... De zaal toe en zij laat op een scherm zien hoe de uitslag uh, zal worden of nee, wie de kandidaat is die de meeste stem heeft. We zien foto's van Van de tak en van Peter ook door elkaar heen en dan moet hij ergens gaan stoppen en dat is bij Rut Veethom. Nou, het heeft wat gebeurd, maar Rut Veethom is dus uh, door de CDA-leden gekozen... tot de nieuwe partijvoorzitter. Het is niet de burgemeester geworden, maar echt de dominee. Uh, dominee in Utrecht uh, was ze tot vandaag. Vanaf maandag is ze voorzitter uh, van het CDA. En ja, zij was eigenlijk vanaf het begin al wel neergezet... als de meest kansrijke kandidaat. Dat is dus uitgekomen. Maar uh, ik moet toch zeggen, Sjaak van der Tak met uh, bijna 40 heeft het ook... Uh, Heel goed gedaan. Maar CDA-leden hebben dus gekozen voor Rutte Peethoom. En wij zijn benieuwd of de voorzitter van Ajax destijds... ook zo ontvangen zal worden en zo gekozen zal worden. A brand new day, kregen we daar zelfs bij te horen. We hoorden daarvoor uh, Uri Coronel, die Johan Kruijf citeerde. En Johan Cruijff, die weer reageerde op uh, de uitspraken die hij gedaan zou hebben. Uh, Simon Zwartkruis, allereerst, uh, waarom... want die vraag bekroop mij als eerste... waarom wil Uri Coronel dit zo letterlijk aan de hele wereld laten weten? Nou, volgens mij heeft hij dat, had hij daar twee uh, redenen voor. Uh, ten eerste wilde hij uh, duidelijk maken en onderbouwen waarom hij het zat was... en in welke sfeer dat allemaal gegaan is uh, in, die, in die maanden daarvoor. En het leek er ook op alsof hij een beetje uh, ook wel over zijn graf heen wilde, wilde regeren. Hij, hij daagde Kruif ook letterlijk uit van nou, de stoelen zijn leeg nu, dus uh, laat maar zien dan, ga maar zitten. En uh, ja, door dit te doen uh, geeft die Kruif eigenlijk alweer een achterstand da daarin. Omdat, uh, ja, dat heeft natuurlijk effect weer op mensen in de ledenraad... die, die uiteindelijk over die benoemingen uh, gaan van, de, van het nieuwe bestuur. Ja, maar... En die worden rechtstreeks beïnvloed door dit soort, uh, door dit soort informatie. Dus. En hij heeft er echt dagenlang... Uh, ja, wist hij al dat hij dit ging doen, corona. Ik had hem op maandag, dus twee dagen ervoor, aan de lijn. En toen, toen zei hij ook echt van, nou, je moet echt komen... want uh, er, gaat, er staat wat te gebeuren. Nou ja, hij doelde dus hierop. Ja, hij was uiteindelijk ruim 20 minuten aan het woord... waarvan het de eerste 17 minuten nog niet naar uit zag. Dat hij zijn positie um, um, ging opgeven. Uh, al met al heel lang aan het woord. Dus was het chic voor een man die heel vaak zegt dat hij vanuit het belang van de club denkt. Nee, maar daar, daar werd ik ontzettend moe van. Van, van. Aan beide kanten hoor. Dat, dat, dat, dat geroep om het hart, dat het allemaal om de club ging. Nou ja, daar dat is het de afgelopen weken helemaal niet over gegaan. En uh, nee, chic is het zeker niet. Uh, ik bedoel, als, als je kijkt naar wat er nou echt daadwerkelijk gezegd is. Ja, het, het, ik vind het eigenlijk ook nog wel meevallen. Er is natuurlijk heel veel druk uitgeoefend. Maar zo, zoals dat toen verteld werd, de koronel... Het, het zat, lag toch allemaal wat genuanceerder. Er blijken heel veel uh, uh, uh, nou, quasi-schokkende uitspraken... door die Rutger Koopmans gedaan te zijn. Een ja. andere slippendrager van uh, Van Kruijf die verder helemaal niemand kent. En, uh, en we kennen de context ook niet. Het zijn alleen maar de opmerkingen die van die kant gemaakt zijn. Je weet ja. niet wat er in die misschien heeft Misschien hebben ze die minuten daar aan voor afgaand kruiveld... bloed onder zijn nagels vandaan gehaald... en zei die toen op een gegeven moment, ja, het is slikken of stikken. Ja, dus het is nog wel subjectief, ook vind ik die notitie. Heeft Kruif dat gezegd of heeft er iemand uit het kamp Kruif gezegd? Want dat is ook niet duidelijk. Nou, soms blijft dat een beetje in het midden hangen, inderdaad. En je zag wel heel duidelijk... de, de lichaamstaal was wel prachtig en veelzeggend, vond ik. Toen Kruif ermee werd geconfronteerd op het arena-dek. Toen zag je dat hij schrok. Dat alles was genotuleerd. Maar uh, ja, de, de, trouwens, de, de, dat hele notuleren. En dat uh, mails bewaren en zo. Dat, dat geeft natuurlijk al aan dat dit een heel kansloos. Uh kansloze gesprekken zijn geweest. Als je zo wantrouwend daarin staat allebei... dat je alles stiekem gaat zitten opnemen. En dat, dat is nog steeds... Ik hoorde dat ja, als af... het stiekem gebeurt, Kan toch ook gewoon handig zijn dat je het vastlegt? Dat je het nog kan teruglezen? Ja, ja, maar ik denk als je samen in het belang van Ajax... zoals ze allemaal in Kool riepen de hele tijd... tot een oplossing wil komen de club verder wil helpen... dan ga je toen niet, ja, dan ga je toen niet op die manier een beetje... Ja, het is wel een beetje sneaky gedoe, vind je niet? Ja. Meneer Van Duivenbode, u kent Johan Cruijff goed. Heeft hij deze dingen gezegd? Kan hij deze dingen gezegd hebben? Is dit zijn taalgebruik? Ik ken hem zo niet. Uh, ik vind Johan uh, als mens een hartstikke aardige vent, uh, maar ik ben niet bij die gesprek aanwezig geweest. Ik kan dus niet beoordelen hoe verhard dat is geweest. En dan, uh, dan kunnen dingen gezegd zijn. Uh, kijk, uh, ik denk zelf dat directie en uh, commissarissen die hebben de grootste fout gemaakt die ze hebben kunnen maken door een platform op te richten. Uh, heel duidelijk. Je had gewoon tegen Kraai moeten zeggen luister. Ik heb twee dingen voor je. Je komt in de raad van commissarissen. Heel duidelijk. En van mijn part neem je nog iemand mee. Die alleen over voetbal praat. Of je wordt onze adviseur. Maar een adviseur... die kan niet zeggen van... alles wat ik adviseer wordt overgenomen. Want alles heeft met elkaar te maken. Ik kan niet alleen zeggen... ik ben technisch adviseur. Want ik heb het net al gezegd. Dat heeft te maken met financiën. heeft met alles. Maar op het moment... Als jij dus niet in de Raad van Commissarissen wil zitten, dan zou ik het heel plezierig vinden als je ons adviseur wordt en gewoon een aantal dingen aangeeft. Je hoeft helemaal niet naar buiten te gaan. Nou, dat is dus niet gebeurd. Er zijn platformen zijn er opgericht... en uh, met het resultaat. waarom wij hier nu ook een uur over uit praten. Ja, maar hij had het ook kunnen weigeren natuurlijk, die taak... want hij is gevraagd om in een platform te gaan zitten. Ja. En dat is een adviescommissie. Hij wist dat hij adviezen ging uitbrengen... terwijl hij eigenlijk inderdaad gewoon wilde dat het één op één uitgevoerd nou, wordt. Nou ja, ik heb Johan net ook horen zeggen van... ja, we hebben een rapport gemaakt, Ja, dat moet gewoon uitgevoerd worden. Ja. Nou, eigenlijk zeg je dan, als ik hem goed begrijp, algemeen directeur raad van commissarissen, hier ligt het... Teken it or leave it. Als hij dat, dat gezegd heeft... Ja, nou, nou, dat blijkt, als hij ja, dat, dat gezegd heeft, ja, dan denk ik... dan moet je ook rekening houden met alle consequenties... die er eventueel aan vast kunnen zitten. Eh, want ik heb net al gezegd, het rapport bestaat eigenlijk... uit twee gedeeltes. Uh, de jeugd en allerlei namen... van mensen die genoemd werden die eruit moesten. Nou ja, dat kost klaar met geld. Ja. En die consequenties moet je wel met z'n allen kunnen overzien. En uh, Johan kan zeggen... van, nou, dat, dat moet gewoon gebeuren, punt uit... Maar aan de andere kant zitten mensen met een andere verantwoordelijkheid... want het is een beursgenoteerde onderneming. Eh? Uh, en als ze daar ja tegen zouden zeggen... en ik zou 5000 aandelen hebben... Nou, dan zit ik zo meteen op de grote aandeelhoudersvergadering. Hoor. Want dan gaat er 2,5, 3 miljoen, misschien nog meer... dat kan ik niet worden, dat gaat eruit. Dus die hebben dus ook een andere verantwoordelijkheid. Daar moet je gewoon rekening mee houden. Dus het kan eigenlijk niet. Je, kan je dit soort plannen überhaupt uitvoeren... bij een beursgenoteerd bedrijf als Ajax? Nee, ja... Als je het met elkaar eens bent en dan doe je het in de tijd. En als het geen zootje wordt? Dan wordt het geen zootje, dan heb je consensus en dan zeg je oké. Okay. Je zegt een heleboel goede dingen en er staan ook een aantal dingen in. Ik heb ze maar even genoteerd waar ik het volledig mee eens ben. Even kijken, waar heb ik het staan? Uit het rapport, gaat u nu citeren? Nee, nee, nee. Uh, individuele trainingen. Nou, ik ben het daar volledig mee eens. Dat gebeurt in mijn ogen nog steeds te weinig met te veel clubs. Eh, met, maar dan heb je wel, als je dat zegt... Dan heb je wel specialisten voor nodig... die het ook voor kunnen doen, die het uit moeten voeren. En daar zijn er niet zoveel van. Eh, vroeger had je de wielcurver-methode. En er zijn er twee, drie. Ik geloof dat er eentje een Nederlander in Hamburg zit... en eentje is de rechterhand van Manchester United. Nee, die niet, kunnen ja. het zelf allebei op een fantastische manier uitvoeren. Eh, en dus daar ben ik het mee eens. Als je mensen, en Ton zal dat misschien wel aan, maar als je mensen heel individueel consequent met train, train, train, dat het ingeslepen wordt, dan denk ik dat je technisch beter wordt. Ja, mag, mag ik het inhoudelijk over dit rapport inderdaad het individu vooropstellen? Ja? Dat, dat vind ik ook. Ja. Misschien mag ik wat vragen. Ik uh, heb van Ajax altijd gehoord dat het systeem Ajax kwam al bij de F's en de E'tjes. Nou, dat is er. Helemaal tegen, tegenstrijdig natuurlijk. Want je moet juist individueel trainen. En het systeem Ajax misschien in de systeem duwen. Als er 16, 15, 16, 17 jaar zijn. Is dat nog steeds zo? Het systeem Ajax? Dat staat Ajax? zwart op wit in de jeugdopleiding. Ah. Jan dus, Olderikering heeft het laten ook weer notuleren ja, maar, hoe er gevoetbald moet worden. Maar dat is natuurlijk in tegenspraak met die individuele training. Ja, maar Cruijff zegt ook in, in, zijn, uh, in zijn rapport dat hij daarvan af wil. Dat uh, het Ajax-systeem bestaat niet, zegt hij zelfs. Hij, hij heeft het over georganiseerde chaos. Hm. Ja. Kijk, maar waar gaat het nou over? Hè? En jij bent van huis uit pedagoog. Uh, kinderen tussen 8 en 12. Moet ja. je volgens mij maar één ding geven. Speldvrediging. Ja, absoluut. Uh, in die leeftijd, maar nogmaals, ik ben geen pedagoog. Ik heb alleen maar heel veel ideeën erover. Je bent vrij dom, dacht ik. Hè? Uh, nee, maar er, maar er horen trainers bij ja. in die leeftijdscategorie die van kinderen houden. Ja, uh, absoluut. En ik kan niet beoordelen of dat zo opgebouwd is. Dus je krijgt steeds andere groepen leeftijden. Je, je, je hebt trainers nodig voor die 14, 16-jarigen, 12, 14, 16, 18-jarigen. Want mensen, kinderen veranderen worden volwassen, denk ik. Ik weet niet of dat allemaal zo geregeld is. Maar er zitten dus best een aantal... Ik, ik, ja, want spelvreugde ik. komt uitgebreid voor in het rapport, hè? En het individu dus ook? Dat, individu hij zou erop. het voor mij overgenomen kunnen hebben. Ik zeg al, in, in mijn gewone leven. het gaat om één ding... In alles wat je doet moet je plezier hebben. Je moet zelfs morgens in de spiegel kunnen kijken en zeggen wordt het vandaag nog een leuke dag. En dat is met kinderen natuurlijk helemaal. En als je die allerlei opdrachten gaat geven, dan, ja, dan houdt het hele leven op, hè? want dan gaan ze zometeen hockeyen. Kortom, ligt hier dus eigenlijk gewoon wel een goed rapport. Dat weet ik niet. Nou, dat, ik weet niet of het uh, kijk, ik heb het, uh, het zijn uh, heel veel sheets. En uh, op het einde uh, uh, twee, één of twee A4'tjes met tekst. Maar waar het om gaat is natuurlijk, het moet ook uitgevoerd worden. En, uh, en wie gaat het uitvoeren? En uh, die mensen, kijk ik lees net een stuk van Piet Keizer die zegt uh, uh, over de twee mensen die het uit moeten gaan voeren... Bergkamp en Jonk, ze kunnen waarschijnlijk heel goed worden... maar ze hebben op dit moment weinig ervaring. Maar uh, het punt is, die mensen moeten wel de hele jeugd aangaan... en de hele scouting gaan doen. Nou, als je daar weinig ervaring in hebt... Bij een beursgenoteerde onderneming, hè? dan moet je dus goed afvragen. En nogmaals, misschien zijn ze heel goed in hun functie. Dat zou best kunnen, maar dat kan ik niet beoordelen. Ja, langer lange weg te gaan wat dat betreft. Het is misschien al wel des te triester dat het eigenlijk helemaal niet meer gaat hè, over dat rapport. Maar voornamelijk over de toonzetting en, en, en al het geruzie wat er is geweest deze week. Uh, Ton, jij, jij vroeg net, um, die uitspraken die we net gehoord hebben... zijn dat uitspraken van Kruif of uitspraken van het kamp Kruif Wat denk jij zelf... Uh, ik denk dat het van het kampkruif is. En als het van het kampkruif is, dan speelt Coronel toch een dubieuze rol. Als dat zo is. Want hij suggereert dat het van kruif is. He, ik... Maar ja, in hij... hoeverre moet je dat dan gelijk aan ja, stellen? Nee, maar goed, dat is stellen? Kijk, het hele geval tussen die twee kampen, en dat heeft Theo net al gezegd... is één, en Simon ook, dat is één grote wantrouwen. Het is één groot gebrek aan vertrouwen met elkaar. Je las het ook niet meer samen op. Want dat is over een grens gegaan ja. en dat krijg je nooit meer terug. En waar is dat dan over die grens gegaan? Waar is dat misgegaan? Simon. Nou, op het moment dat, uh, daar is hij weer, die, die Rutger Koopmans nogal uh, ja, intimiderende mails wil ik het niet noemen. Maar de, de druk werd natuurlijk bijna dagelijks uh, opgevoerd. Uh, Waardoor dus ze bij Ajax uh, eigenlijk met de rug tegen de muur uh, kwamen dus. nou, te staan. Moeten we hem eigenlijk officieel betitelen? Want je gaf hem net wel een mooie term mee. Maar... Uh, ja, hij is uh, zaakwaarnemer, manager. Schuine streep, uh, uh, naast, meest naaste adviseur. Ja. Uh, schuine streep chauffeur, uh, schuine streep slipper, manager van alles. Ja. De man die ook veel mails schreef. Nou, Dat vonden ze bij Ajax ook nog wel, wel merkwaardig. Dat hij ook degene was die heel veel aan het woord was... bij de presentatie van het technisch uh, rapport. Hij en Ruben Jongkind, dat is ook een, ja, eigenlijk een onbekende... Dat is een, die geeft individuele looptraining ja. bij Ajax. En die twee uh, die, die hadden het woord waardoor ze de, de, de, de ajax zo had... van ja, maar uh, Johan, uh, het is jouw plan... Uh, Waarom draag je dat zelf niet uit eigenlijk? Ja. En wie zijn jullie eigenlijk om, om ons te vertellen hoe we hier moeten werken? Dus dat ontstond er eigenlijk meteen in het begin al die... Ja, maar, die maar wat sfeer. doet dat er nou exact toe uh, in die end? Als Kruif er gewoon naast zit en het wordt als quote van Kruif gebracht... hij zal het er toch mee eens zijn, neem ik aan? Nou ja, op de, op de desk en uh, daarna was hij... Uh... In een vraaggesprek voor de, voor de televisie, ja. was hij nogal verbaasd daarover. Ja, ja. En dus je zou bijna willen zeggen, misschien weet hij zelf niet eens wat er in zijn naam zoal is nee, gezegd. Nou, dat denk zou ik. Een beetje, zo, zou dat maar kunnen? ik ben het ook met Simon. Ja, dat zou kunnen. Maar ik ben het ook een beetje met Simon eens. Uh, je moet het wel helemaal in de context zien. Uh, dat zien we niet. Hè? Die citaten die ik overigens helemaal niet zo opwindend vind, moet ik je zeggen. Op een enkele na. Ik vind er nauwelijks iets in staan. Uh, die zijn natuurlijk inderdaad in een context gezegd. En die worden nu zo naar buiten gegooid. Ja, in in ik... een discussie aan tafel, waar ja, het hier ook zou, ja. zou kunnen zijn... als er geen microfoons ja. bij staan, dan zeg je wel eens harde woorden. Ja, maar, goed. maar dan zitten er toch nog wel steeds uitspraken bij... waarvan je denkt, nou, nou die zeg ik zeg vind... zelfs dan toch nog niet. Ik vind het zou niet... jij tegen iemand zeggen, als je niet meewerkt... dan schrijf ik je helemaal kapot? Nee, nee ik zou dat niet zeggen. Nee, nee. Maar, ja. maar, maar wacht even, in een context zou ik het misschien wel zeggen. In welke context moet, ja, zou dat nou, dan moeten zijn? Inderdaad, wat Simon gaf... als het bloed onder je nagels vandaan uh, wordt gehaald. Ja, ja. En dus dat weten ja. we allemaal niet. Ik vind het... Kijk, Koronel zei het eigenlijk op die uh, ledenvergadering. een ledenraadsvergadering. Heeft hij zijn zetel ter beschikking ja. gesteld... Met, zijn, uh, met de commissarissen. Als bestuur ook. En dat begrijp ik niet. Ik begrijp überhaupt niet waarom hij afgetreden is... En zeker niet als ik de reden hoor, de verantwoordelijkheid nemen... door de club de ruimte te bieden om uit deze dreigende impasse te komen. Oh, ja, dat en... is weer in tegenspraak met wat Simons zegt. Hij wil nog even, uh, Kruif, voor de voeten lopen ook. Ja, Maar dat is flauwekul. Ja? Dat is, dat is, dat is uh, ga maar in het rollenspel. Jij bent coronel. Ja. En ik zeg tegen jou... Gewoon uitvoeren wat er staat. Ja. Dan zeg ik, dat doe ik niet. Nou... nou. Dat en, is dus en dat treed ik niet af. Ja, maar. Ja. Sorry, dan krijg je te maken met de publiciteit. En, dat, uh, en dan gaat het ja. nog jaren zo door. Nee, dus is dat en waar niet waar? het om gaat, waar die, is. die net zeggen ze zijn afgetreden. Maar kijk, het is natuurlijk gewoon zo. Laat hem gewoon heel eerlijk zijn: die raad van commissarissen die zeggen: ja, publieke opinie, publieke opinie, het gaat uh, ook een stukje om de werkelijkheid. Dus ik, ik ga daar niet in een vergadering zitten en ik laat me wegstemmen. Uh, uh, af, want dan krijg je die valse emoties die eromheen hangen. Ja. Uh, want uh, al die Ajax die vinden dat het natuurlijk niet goed gaat met Ajax. En die hebben gewoon gezegd: Jongens, ik stel ja. mijn zetel ter beschikking. Ik ben er natuurlijk ook niet bij geweest, maar ik zie het zo voor me. En uh, zoek maar vijf nieuwe. Ja, het, het, uh, uh, uh, dat ging natuurlijk al een tijdje, dat gerucht... En door Coronel zelf ja. gevoed werden. Ik geloof vorig jaar voor het eerst... dan had hij te, te, tegen vrienden gezegd... en die lekte dat dan ook weer naar de krant... van, nou, Coronel heeft het helemaal niet meer naar zijn zin... en zou wel eens op kunnen stappen. Dus drie keer of zo gebeurt het afgelopen jaar. En uh, ik bedoel, het speelt natuurlijk ook gewoon persoonlijke dingen mee. Uh, heel simpel gezegd, hij was gewoon spuugzat ook. Ja. Dat, uh, en is het dan dus... gewoon zo simpel dat hij dan zegt... oké, okay, meneer Cruijff, laat het maar gewoon zien. Want anders dan heeft u nog jarenlang kritiek op ons... en dan. Uiteindelijk win je dat toch nooit van, Kruijf? Nee, als, zelfs... als je dat nou. zegt, dan hoeft hij niet die citaten te zeggen eigenlijk. Ja. En ik zit me af te vragen... want er is ook nog een strategisch uh, adviesbureau... In, uh, uh, is daarbij betrokken. In hoeverre is dat ingegeven? Zie je door, daar een diepere door... gedachte dan achter? Denk je dat hij door ja. die citaten voor te lezen eigenlijk misschien nog iets anders wil bewerkstelligen? Dat, ja, dat men mensen... zich keert tegen Johan Cruijff? Ja. Nou, een... ik denk het wel. En, ja, maar, uh, Theo, jij zit nu tegen, te lachen. Drie, drie jaar geleden hebben, maar... ze, hebben ze dus ook zo'n bureau ingehuurd. In ja. een andere periode, ja, drie maar... jaar geleden. Toen was er ook een bureau. En die, die maken dan gewoon uh, de communicatie naar de pers toe. Enzovoort, enzovoort. Dus ik geloof daar niet zozeer in. Nou, coronel dus, is bij de hand toe. genoeg. Uh, het heeft uh, dit is nu vijf maanden aan de gang. Uh, en op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat een raad van commissarissen... die zeggen, we hebben geen verstand van voetbal... Uh, die, die zes weken geleden aan de ledenraad verteld hebben... welke zaken ze niet goed gedaan hebben. Uh, heel duidelijk. Dat hebben ze gewoon schijnbaar allemaal verteld... Uh, dus uh, ze zeggen niet van we hebben hier alles goed gedaan. Ze hebben heel duidelijk aangegeven: oké, okay, jongens, er zijn fouten gemaakt. Er zijn spelers binnengekomen die hadden niet binnen moeten komen. Hebben we hebben ja gezegd, terwijl we nee hadden moeten zeggen. Dat is zo maar, erg dat jij opgestapt bent, hè? Ja, maar dat was 15 ja. maanden geleden. Dat is, dat is, ver, uh, dat is al in een ja, ander maar, leven. Maar daarna is ook nog wat gebeurd. Dus 15 ja, maanden ja, geleden ja. zijn er dingen gebeurd en daarna ook nog. Ja, maar dat is dus 15 maanden. Ik praat, ik, ik praat nu over de periode dat Johan binnenkomt. En daarom durf ik nog steeds te zeggen: als het om. Zo'n paar, eigenlijk, in mijn ogen... Ik, ik wil het niet bagatelliseren, maar het gaat om mensen. En ik begrijp best, dat je wil veranderen... dat je soms mensen ergens uit moet doen. Dat gebeurt in het bedrijfsleven ook. Maar doe het wel op een correcte wijze. En ik heb het net al gezegd, 14 dagen geleden... werd het rapport, geloof ik, op dinsdag gepresenteerd bij Van der Boog. En als ik dan op woensdagmorgen de krant in en ik ben hoofd jeugdopleidingen... en ik lees in de krant dat mijn functie niet meer bestaat... nog geen 24 uur later... Nou oh jongens, dat zeg ik, dat is niet zorgvuldig. Ik wil daar even op door. Dat is want, onzorgvuldig. Ja, want behalve de hoofdjeugdopleidingen... moet dan volgens alles wat er nu naar buiten is gekomen... ook Danny Blind eruit. En Danny Blind reageerde over, uh, op die aanval op zijn bijvoorbeeld betrouwbaarheid. Nou ja, ik ben daar wel enorm uh, teleurgesteld in en, en, en gekrenkt... Uh, als het gaat om uh, het woord betrouwbaarheid... En,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 Helemaal rood-wit is hier ja, De boer doet dat hier goed. Hè? Die, die, die pakt dat woord onbetrouwbaarder uit. Dat hij uh, dat bijna een eigen leven is gaan leiden over Danny Blind. En zegt heel duidelijk, ik vind hem betrouwbaar. Zegt hij ook ergens, Simon, in welk gesprek dan ook... Um, dat hij hem goed vindt? Vindt... Frank de Boer, Danny Blind kwalitatief goed genoeg. Buiten dat het een goede vriend is en een betrouwbare dat man. Dat heb ik hem nog niet horen zeggen. En wat mij gisteren opviel uh, bij het praatje dat over ajax Herakles had moeten gaan... maar uiteraard alleen maar hierover ja, ging... Ja. Uh, zei hij heel nadrukkelijk dat uh, Henny Spijkerman zijn eerste assistent is. En dat is ook degene inderdaad die na de dag dat hij benoemd werd... Uh, was een van de eerste acties die Frank de Boer ondernam... was de telefoon pakken en, en Spijkerman bellen. En uh, dat had hij nog niet op die manier gezegd ook. De, uh, en hij zei daarbij van nou blind was hij al als ja. assistent. Dus eigenlijk nee, nou ja, die kreeg ik met een soort bij. van opgedrongen. Ja, ja. en uh, hij ging eigenlijk meer voor Spijkerman staan dan, uh, dan voor blind. Al oh, uh, nou, ja, het heeft Blind natuurlijk pijn gedaan dat hij onbetrouwbaar wordt genoemd, en daar inderdaad heeft hij hem wel in, uh, in, in, in gedekt. En ik, ik denk ook, nou dat geeft Blind zelf ook aan. Hij uh, krijgt wordt ingefluisterd, want die is natuurlijk niet vaak bij Ajax, dus die heeft daar mensen rondlopen die hem vertellen hoe ja, ja, Blind bepaalde gebeurtenissen. Dus ik kan me eigenlijk maar niet is, voorstellen dat dat is dan toch heel ernstig. Maar er worden, dat is dan toch heel ernstig. Er worden die oude uh, rekeningen van. F, dat is wat er uh, aan de hand is. Uh, het is bekend ook bij Ajax uh, overal daar intern, dat bijvoorbeeld Brian Roy uh, heeft uh, heel veel moeite met, uh, met Danny Blind. Die is ooit bij een jeugdelftal weggehaald, omdat Blind hem niet goed genoeg vond. Ja, en Roy is weer een van de mensen die, waarmee Kruif veel praat over... onder andere de jeugdopleiding. Ja. Dus ja, die, die krijgt op dan die op manier zich wel gekleurd informatie Misschien tot stand. binnen. Nou, maar dat komt, weet ik zeker. Ja, en dan nogmaals, want dan komt steeds die vraag van jou, Tom, weer boven. Komt dit dan uit het kampkruif, of zou Kruif dit echt zelf zo letterlijk gezegd hebben? Hij hij is niet het, betrouwbaar, ja, heeft niets hij, gepresteerd. Hij heeft het niet letterlijk gezegd, maar wat uit het kampkruif komt... ...is hij verantwoordelijk ja, voor. Ja. He, dus die vraag hoeven we niet eens meer te stellen. Ja, dus, hij dus als hij het niet gezegd heeft, had hij zich in de afgelopen dagen daarvan kunnen distancieren? Ja, maar in de afgelopen dagen inderdaad. Op de ja, desk ja. vlak na die ledenraadvergadering nog niet. Want kennelijk was hij zelf verrast door uh, allerlei zaken. Ja. Maar laten we nou eens aannemen dat het uit het, de omgeving van Cruijff komt. Van mensen die daar werken. Ja dan mag ik toch zeker van die mensen verwachten... dat ze uitgebreid op papier zetten... waarom in hun ogen iemand niet functioneert met een klauw eronder. En dan kunnen wij daar vervolgens op ingaan en de vraag stellen... klopt dat eigenlijk wel wat ze zeggen? Nou ja, dat is dan heeft een vraag. Heeft hij iets gepresteerd? Volgens mij heeft hij de beker gewonnen met Ajax. Is hij na play-offs tweede geworden met Ajax? Dan ga je de voorronde Champions League Ja, maar ik, ik, ik wil nog niet eens over resultaten praten. Het gaat erom... Heeft iemand de kwaliteiten wel of heeft iemand de kwaliteiten niet? En als mensen van mening zijn dat hij die kwaliteiten niet heeft... dan hebben ze dat vastgesteld. Dat zetten ze dan op papier. Dan zetten ze hun klauw onder. Dan nemen ze die verantwoordelijkheid. En dan zeggen ze, want inderdaad, wat Ton zegt... Johan zal niet elke dag op de toekomst zijn of bij de arena... om te kijken hoe ze trainen enzovoort. Dus als mensen weg moeten, dan doe je dat op een juiste, goede manier... zodat je ook in een gesprek tegen iemand kan zeggen... joh, we gaan afscheid nemen. Kan het zijn dat maar wel deze gemotiveerd. Kan het zijn dat deze informatie veel te vroeg op straat is gekomen? De namen van mensen die ontslagen moeten worden. Dat eigenlijk die onderbouwing nog moest komen... maar dat het bestuur dus dat eigenlijk nu al op straat gooit. Ja, er zouden ook uh, nog gesprekken volgen, ook met die mensen die... Uh... Om, om wie het ging, hè? die jeugdtrainers die dan allemaal op die, op, die, op die lijst staan. Alleen moet je dan wel uh, al je, je doel bereikt hebben. Namelijk Bergkamp en Jonk op de plekken hebben zitten waar je ze wil hebben. Want die zouden die gesprekken dan moeten gaan, gaan ja. voeren. Ja. Maar ja, daar is voorlopig nog helemaal geen sprake van. En je kunt je ook nog afvragen. Nou, dat, heeft, dat geeft Piet Keizer natuurlijk ook al aan. Dat... Uh, ja, dit is zo'n verschrikkelijke chaos nu. En er ligt ja. zoveel druk op. Kun je dat die jongens wel aandoen met, uh, met, met die geringe ervaring uh, die ze hebben? Moet je daar niet meer, eerder een voetbaldinosaurus neerzetten? En dan denk ik meer aan mensen zoals als Hiddink en, en Van Gaal en zo. Ja. Tot slot dan nog even puur over de inhoud. Mag ik er toch Stel... nog iets over zeggen? Ja, dat mag nog. Uh, <laughs> we hebben het over volwassen mensen. Die geloof ik tien of vijftien keer met elkaar gesproken hebben. Als ik het uh, zo als, ik, als dit allemaal juist is wat er in het AD staat. Tien, vijftien keer met elkaar gesproken hebben. En dan is het toch raar als het om twee, drie dingen gaat... want ik heb begrepen dat het rapport wat daar ligt... dat er eigenlijk helemaal geen meningsverschil over was. Want ik heb begrepen dat een heleboel dingen... zo uitgevoerd zouden kunnen worden. Maar dat je dan struikelt... over acht mensen die ontslagen moeten worden... en kan je dat dan niet op een gegeven moment met elkaar afspreken... jongens, luister eens, laten we hier nou eens eventjes... even met elkaar de kamer uitgaan. Even terugkomen en zeggen, hoe gaan wij dit oplossen? We hebben met mensen te maken, met een groot verleden bij deze club. En laten we dat eens eventjes ja. ergens anders neerzetten. Matteo, wat je zegt, is heel rationeel. En logisch. Ja, maar ik ben rationeel. Nee, logisch. Maar de vertrouwensrelatie is zo verschrikkelijk weg dat het niet kan. Nou Ja, maar dat, dat, dat kan niet, want ik heb stukken gelezen. Ik heb stukken gelezen dat, dat er gezegd wordt... Nee hoor, Van der Boog hoeft helemaal niet weg. De raad van commissaris hoeft helemaal niet weg. En dan in Ene, na al deze vergaderingen... nou dan komen we er schijnbaar niet uit. nou Dan moet iedereen weg. Ik vind het ook allemaal prima. Maar waar het om gaat is... als je 15 keer met elkaar vergadert... en je doet het op een goede manier... dan moet het toch al heel vreemd zijn dat je op een gegeven moment zegt... oké, okay, die namen liggen er. Dat weten wij met z'n vieren. Dan gaan we eens goed met elkaar over nadenken. En dan gaan we eens kijken hoe we dat als we überhaupt mee willen denken, want dat zijn mensen met een status... Eh, en wij hebben te maken met het imago van die mensen, los van het geld. Het gaat ook nog om heel veel geld, hoor. Als die mensen allemaal weg moeten... Eh. Kijk, en wij zitten hier makkelijk te praten, maar nu zitten wij hier als vier commissarissen. En eh, wij moeten even 2,5 miljoen uitgeven, eh. Nou, dan wil ik ons zien in die andere positie, hè, of we het dan doen. Ja, maar goed, wat is er nou gebeurd met aankopen? Wat is er gebeurd met Van de Zee? Nee, nee, ja, oké. Okay. Nee, we <laughs> moeten even de dingen <laughs> uit elkaar trekken. Even de dingen uit elkaar trekken. Ja, maar goed. Dan met... weet ik altijd gelijk nee, als iemand daar me ik zegt. Be... Nee, nee, nee ja, dat vind ik een aardig, maar ik wil ook best met je praten over de aankopen. Maar daar hebben we het al een tijdje over gehad. Dat nee, maar heel veel de... geld had je het net. Ja, he? ja maar okay. de aankopen, dat kost ook geld. Ja. Dat bedoel je toch nee, ja, te dat zeggen. Dus als we het over de aankopen hebben, er zit ook een financieel plaatje bij. Helemaal met je ja. eens. He? Maar dit is een heel andere zaak. Dit is een beursnoteerde onderneming. Ik hoorde vanmiddag iemand op de radio zeggen... nou, ik zal helemaal niet gek opkijken als de AFM erin daagt. Ja, <laughs> ja dit, dit, dit, dit ligt heel gevoelig. Dat, dat moeten wij met z'n vier ook kunnen begrijpen. Maar het naar buiten brengen van die informatie ook, dat vertel je. Misschien weet jij dat. dat uh, dus als beursgenoteerde onderneming, dat de directie heeft ook duidelijk zelf uh, rotzooi naar buiten gebracht. Ik bedoel, dat is, ik, ik weet niet of dat mag dat überhaupt. Ja, dat weet ik niet. En Dat, is dat, dat, dat weet ik niet. Dat, dat ik durf dat je dat niet te in. zeggen. Dat ligt er gewoon. En, uh, maar ja, die directie, heeft, of, of die, die, directie, die uh, raad van commissaris, heeft meteen gezegd: jongens, wij treden terug. Zorg maar voor opvolgers. Want genoeg is genoeg. Ik wil tot besluit van het onderwerp Ajax. Voor deze week zeg ik het dan maar bij, want het zal er volgende week ongetwijfeld weer over gaan. Nog even een poging doen om op de inhoud van het rapport in te gaan. De hoofdrolspelers zouden dan bij Ajax worden Bergkamp, Jonk en Frank de Boer. Laten we even luisteren naar Frank de Boer. Die heeft tot nu toe nog niet zo heel veel van die plannen meegekregen. Heel weinig. Uh, nogmaals, ik heb één keer uh, ben ik samen met Rick van der Boog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 uh, tussen de directie uh, en het Kui uh, Kruifkamp gebeurt. Ja, dat is niet uh, aan mijn besteed. Is dit logisch dat Frank de Boer eigenlijk nog bijna niet in het plan betrokken is? is dat voor, was dat voor een vervolgtraject? Of is dat voor een vervolgtraject als dat überhaupt nog komt nu? Ja. Of is het heel raar? Nou, dat zou in een later stadium zou dat gebeuren. Het is wel een bewuste keuze geweest, inderdaad, om hem uh, bij het voetbal te houden, zeg maar. Maar uh, ja, het, het is nu direct zijn technische staf ook uh, binnen gedrongen, zeg maar, de ellende. Met, hij zit nu met een gefrustreerde, onzekere assistent. Uh, ja, de, de dat dependent. heeft hij al geprobeerd een beetje recht te breien. Ja, maar dat, dat blijft natuurlijk leven. Dat, dat praat je niet weg en dat masseer je ook niet weg. En, uh, in, in die zin vind ik dat Frank het ontzettend goed en knap doet. Want die, ja. uh, die, vindt, die vindt er natuurlijk heel erg veel van. Alleen die, uh, ja, die moet heel vaak op zijn tong bijten. En dat ene gesprek inderdaad, daar is alleen in, uh, heb ik begrepen... Uh, op een hele globale manier verteld uh, nou ja, wat, wat ze met die jeugdopleiding wilden gaan doen. Nou ja, dat vond hij prima. Volgens mij vindt iedereen ja. dat prima... Uh, wat, er in dat, uh, wat dat betreft in dat rapport van Cruijff staat. Alleen uh, ja, dat er aan de, aan de positie van, van Blind getornd zou gaan worden... Zo, dat wist hij helemaal niet. Dat kwam nee. echt als een donderslag uh, bij Helder hemel. Tot slot, slotvragen jullie allemaal. Als dit plan nou wordt uitgevoerd... hebben we dan de drie goede mannen hier te pakken... om Ajax er weer bovenop te helpen? Bergkamp, Jonk en de Boer. Tom. Nou ja, Ik ken ze niet, dus hoe kan ik daarover oordelen? Mijn gevoel is nee. nee ik ben het heleboel saai. Zaken... Waarom is je gevoel nee? Omdat ze te weinig, uh, laten we zeggen, ik krijg ook wel wat, wat informatie... maar ze hebben ook heel erg weinig ervaring voor dit soort grote... dat kan, mag geen gok zijn. Nee. He, dit is eigenlijk het centrum van het hele technische plan. Die scouting en de jeugdopleiding. Veel He. te weinig ervaring, zeg je dus ja, eigenlijk. Ja, naar mijn nee, gevoel wel. Boven, mag ik nog even? Ja. Uh, hij komt ook met een driemanschap met de boer en met Jonk en met, ik denk, wie moet de boer beoordelen op zijn resultaten van het eerste dat kan helemaal niet in deze organisatiestructuur, dus daar ben ik het niet mee eens ik, wil alleen, ik blijf toch in het kamp kruif, omdat ik het bestuur nog veel en veel slechter vind <lacht> meneer Van Duivenboden, Bergkamp Jonk de boer, ja, maar een trio ik, maar ik ken Ton natuurlijk wel heel lang en Ton vindt, en je eigenlijk uh, elk bestuur <lacht> op het algemeen waardeloos ja, dat is echt Ook, goeie. Ja, maar er zijn in jouw carrière ook maar heel weinig besturen ja. denk ik heel nou, goed Nou, dat geweest. is toch ook zo? Uh, nou, nou, nou, maar ze zijn er natuurlijk wel. Kijk, maar de, vra de vraag was... We hebben het over kant... onervaren mensen. Ja. Uh, hoeft niet altijd slecht te zijn. Ik zal meteen een voorbeeld geven. Uh, ik ken een trainer die had uh, heel erg veel kritiek... altijd op iedereen in zo'n columns. En toen zeiden ze uh, bij die bond... doe jij het maar, want je weet het allemaal zo goed. Ze dus hebben hem een diploma gegeven en hij werd wereldkampioen. Dat was uh, Bekkerbouwer. zonder uh, één minuut training. Dus het kan wel, maar ik vind dat een hele moeilijke zaak in de huidige constellatie. Simon, jij tot slot. Ja, goed. nou ja, ik, ik ben het met Piet Keijzer eens dat, uh, dat, dat ze te onervaren zijn. En, uh, het, het zijn goede jongens met goede voetbalvisie, dat is me al wel duidelijk. Alleen ik zou daar nog een ervaren iemand uh, bij zetten. En Kruijver is dat niet, want hij woont in Barcelona. Dus dan moet, dat, uh, moet iemand anders uh, dat zijn. Uh, ja, mij lijkt heel geschikt, maar dat is natuurlijk totaal uitgesloten. Is toch om toch te proberen om van gaal uh, binnen boord te halen. Maar dat is natuurlijk <laughs> ja, uh, nul, precies 0% uh, kans daarop. Ja. Dus uh, ja, ze zullen zo... het zelf moeten doen. En daar ben ik heel. Benieuwd. Dat zei Piet Keizer ook toen ik hem gisteren hierover sprak. Die zei: uh, Ik dacht dat ze geleerd hadden van de vorige keer dat ze een super trio ja, ja. Uh, gingen formeren, uh, onervaren ja. van basten van het schip. En, en hij zei, ja, ik, ik had gehoopt nee. dat ze daarvan geleerd hadden, maar niet ja. dus. Nou ja, het is ook nog niet zover, dus ja, wie weet. Ja, moet gewoon in de raad van commissarissen gaan... en zorgen dat hij één of twee mensen erbij heeft. Dan kunnen ze het volledige voetbal kunnen ze sturen. Dat en dan, zijn... kun, dan kunnen we het ook als, beoordelen over één of twee jaar. Dan is degene die Frank de Boer beoordeelt... en dan hoeft ook de Van de Boer dat niet te doen. Maar ja. er is even nog één ding. Ik merk ja, laatste er... Toen, ja, dat er in de publieke opinie een omslag is... Dus dat Kruif helemaal niet meer zo populair is. Dus je moet ook maar afwachten of hij op die posities... zelfs als hij het zou willen, op die posities komt. Ja, als hij morgen zegt... Jongens, als hij morgen zegt... ik ga die verantwoordelijkheid nemen... dan zit hij in de Raad van commissarissen. We zetten een punt achter het onderwerp Ajax. We gaan uh, in de laatste acht minuten van de uitzending nog praten... over het Nederlands elftal En uh, ook over de Twente PSV. Terwijl meneer Van Duivenbode koffie gaat halen. Oh, nee, komt zo terug, hè? Even en omdat er toch een mooie ge georganiseerde chaos inmiddels is... om Johan Cruijff nog maar eens te citeren... halen we Bas Tiggelen er ook bij, want die zit straks bij Twente PSV. Bas, uh, uh, hallo en welkom. Bemoei je er vooral mee als het, als het gaat over dingen waarmee je wil bemoeien... want ja, jij was ook bij Oranje. Zo is het. En we gaan het hebben over het Nederlands Elftal. Dat won vorige week, uh, dat was op vrijdag...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 En toen werd het nog 3-3. En als je dan nog 4-3 en 5-3 maakt... Ja, dan toon je ook wel veerkracht. Veerkracht, is dat het centrale woord van deze wedstrijd, Simon? Ja, en uh, hoogmoed ook wel. Ik bedoel, die wedstrijd in, in Budapest was geweldig. Daar, uh, dat de, Iedereen die het gezien had en de spelers vonden dat zelf ook. En uh, Van Maarwerk was daar al een beetje huiverig voor. Ik sprak hem na afgelopen van die thuiswedstrijd tegen dus, hè, die ook. Ik voelde dat echt een beetje zo erin sluipen. Zeg maar. De euforie was wel, wel heel erg groot. En uh, hij was er volgens mij wel blij mee eigenlijk, dat dat nu eventjes een fase misging uh, in die thuiswedstrijd tegen Hongarije. Ja, waardoor je die veerkracht is, uh, dan dus kan zien. Dat, en het ja. is gewoon uh, goed lesmateriaal, zeg maar, voor de komende, <laughs> voor de komende wedstrijden. Om ja. ze daar even flink met hun neus uh, doorheen te wrijven. Ja, dat, dat zeker. Uh, Bas, jij deed uh, samen met Jack van Gelder het verslag afgelopen dinsdag. En jullie uh, waarschuwden eigenlijk al heel snel voor die hoogmoed. Uh, al heel vroeg in de wedstrijd, al vrij snel na de 1-0. Jullie kregen ontzettend gelijk. Wat is wat jou betreft dan de les van deze wedstrijd? Nou ja, dat je dus uh, een elftal hebt dat heel goed kan voetballen... als het heel geconcentreerd en bij de les speelt... en dat het wel megalomane trekjes heeft... en vrij snel denkt dat het allemaal wel goed komt. Want als je dus denkt dat je Barcelona bent... en daarmee wordt vergeleken in alle media die er maar bestaan... en je denkt vervolgens in, in drie tempo's te laag rustig te kunnen tikken... Dan heb je meer weg van dan van Barcelona, ben ik bang. Ja, en dan of in vraag best je... het beste geval van de veteranen ja, van Barcelona. Ja, dan vraag je je dus in een simpele termen meteen af... hoe goed is dit Nederlandse hoofd ja, nee, dan precies? Nee, heel goed. Ja. Maar dus wel als ze bij de les en geconcentreerd zijn... en als ze het gevoel hebben van nou, dit komt allemaal wel goed... want we zijn fantastisch, ja, dan gaat het heel snel mis. Ja. Ton, heb jij vooral... Uh, in die tweede helft en dan het begin van de tweede helft... en wat daar dan natuurlijk dan op volgde... een zwakte gezien van het Nederlands elftal? Nou, of, of misschien zwak... juist de kracht? Nou, de kracht. De, het blijkt gewoon... kijk, je wint ook op je technische en individuele kwaliteiten. En die zijn er gewoon aanwezig. Ik bedoel, als het Nederlands elftal tegen Andorra speelt... weet je ook wel dat ze zelfs dronken uh, die wedstrijd winnen. Hè? Dus uh, dat, heb juist, ik, ja. dat, dat heb ik wel gezien. Alleen heeft me die hoogmoed toch verbaasd... omdat dat als spelers zijn die zo lang op internationaal niveau uh, uh, uh, spelen. En je weet als coach... Kijk, Van Marwijk heeft het natuurlijk gewaarschuwd... je weet heel goed dat om zaken weer te herstellen dat het heel lastig is. Dat hebben ze wel fantastisch gedaan. Dat heeft mij... Want ik hoor iedereen zeggen... ja, ik wist Snijders zelfs. Ik wist al dat we toch zelden zouden gaan winnen. Nou, die zekerheid was er niet toen je met 2 en achter stond. En wie trok er toen de kar eigenlijk, meneer Van Duivenbode, bij die achterstand? Wie waren degenen die het Nederlandse helftal weer bovenop hielpen? Ik kan je daar geen antwoord op geven. Ik heb die uh, tweede wedstrijd niet gezien. Ah, ik... <laughs> nou, dan zijn we snel... Uh, Simon... Ja, ik, ik vond dat Avelaar dat heel nadrukkelijk deed. Uh, niet alleen omdat hij uh, ontzettend goed voetbalde... maar ook de manier waarop hij uh, die bal uh, ging opeisen. En uh, hij heeft op verschillende gedeeltes van het veld ging hij zich uh, met het spel uh, bemoeien. En uh, dat, ja, dat zorgde op een gegeven moment toch wel voor, voor de ommekeer. Omdat juist in die zone waarin hij speelde... jongens als Snijden en Van der Vaart het af en toe echt, echt lieten liggen, vond ik. Ja, had Derek Kuyt hier niet ook een zeer belangrijke rol... die in de eerste helft een beetje verdwaald leek in uh, het, het, als het er was, het tikkie-takkie-spel... zou ik dat maar even simpel zeggen. Maar in de tweede helft gewoon twee doelpunten maakten... en ineens ja. ook met allerlei paasjes en nou, zo. Nou, ik, ik denk het wel. En als je met twee in achter staat... dan speelt de voetbalkwaliteit geen rol meer. Dood gewoon. Je weet toch wel dat ze kunnen voetballen. Kennelijk is er iets anders aan de hand. Dus dan heb je mensen nodig die doorduwen, die het ook uitstralen. En dat is kuit ook. Wie het niet is geweest... En dat heeft me een beetje verbaasd Dat het een wereldvoetballer is, dat weet ik wel. Maar Sneijder, die niet mee verdedigde. Die uh, naar de scheidsrechten wees en dergelijke. Nee, dan moet je... Ze maar juist is Sneijder dan niet bij uitstek de momentenman? Want die maakt wel de 2-2. En dat is toch uiteindelijk waar het om gaat? Ja, da, da, da, nee, nee. Je moet ook je leiderscapaciteiten uh, tonen. Kijk, dat ze twee in kwamen, denk ik... Maar ik heb de kranten gelezen en iedereen vond hem goed. Dat bijvoorbeeld... Uh, met balverlies het verdedigen niet goed was. Nou, hij was een pion die heel slecht verdedigde, bijvoorbeeld. Ja. Huh? Omdat de tijd weer onze grootste vijand is... maken wij de omschakeling naar de wedstrijd van vanavond in de Eredivisie... die al over 50 minuten gaat beginnen. Want daarom horen wij dat prachtige stadiongeluid al de hele tijd. Bas, Twente PSV, heb jij de opstelling al? Uh, nou, nog niet officieel, wel officieus. Uh, en daar zitten niet zo heel veel verrassingen in. Bij Twente speelt Ruiz niet. Dat is dan misschien nog wel een verrassing, omdat iedereen van tevoren zei die kan spelen. Zes weken buiten spel gestaan met een hemstringblessure. Maar uh, hij zit op de bank. Blijkbaar is men niet overtuigd dat dat de hele wedstrijd goed gaat. Jansen wel, daar was ook wat onduidelijkheid over. Janko de spits niet, want geblesseerd aan de schouder. Nou, Douglas uiteraard geschorst. Zo ziet het elftal van Twente er dus in grote lijnen zo uit zoals het elftal speelde tegen Excelsior. Met die verstanden dat de keeper natuurlijk, Michailov, ook weer terug is. Maar Ruiz dus op de banken bij PSV. Ja, ook daar niet, uh, geen verrassingen. Want ook daar wisten we het eigenlijk van tevoren wel. Toivonen is er niet bij, die is geschorst. Uh, Bauma en Pieters, waar een klein vraagtekentje achter stond, met blessures, die zijn er wel gewoon bij. Pieters viel uit natuurlijk afgelopen dinsdag tegen Hongarije. Dus het zijn vrij logische elftallen voor deze, nou ja... Uh, kraker in de eredivisie, die toch voor een deel in ieder geval gaat beslissen wie er over een paar weken kampioen is. We horen je zometeen meteen terug, Bas, vanaf kwart voor zeven met flitsen, en vanaf zeven uur in de avonduitzending van Langs de Lijn. Laatste rondje hier aan tafel. Uh, voor vanavond, Simon, Twente of PSV? Ik, uh, ik zeg heel laf 2-2. Ik vind ze echt heel erg aan elkaar Ja, gebouwd. dat mag ook. Ja. Van Twente of PSV vanavond? Uh, als ik uh, in voetbaltermen denk, uh, dan hoop ik dat Twente uh, wint. Ik vind dat ze het beste voetbal op dit moment van Nederland spelen. Dus 1-0. Ton? Nou, dan wil ik ook over hopen praten. Voor Ajax hoop ik dat PSV wint. Okay. Want dan worden ze tenminste nog tweede. En dan hoeven ze ook geen kampioenspremie te betalen. <laughs> Heren, alle drie, bedankt voor dit sportforum. En graag tot een volgende keer. Er is nog meer gevoetbald in het buitenland. We begonnen deze uitzending met de uitslag van de wedstrijd van Manchester United. De koploper in Engeland won uit met 4-2 van West Ham United. Met een hat-trick, een echte, van Wayne Rooney. In 15 minuten maakte hij 3. Chelsea speelde gelijk bij Stoke City met 1-1. West Bromwich tegen Liverpool met 2-1. Wigan Tottenham 0-0. Everton Aston Villa 2-2. Newcastle Wolverhampton 4-1. En Birmingham City tegen Bottenham. Wanderers 2-1. Arsenal komt straks nog in actie... de nummer 2 op de ranglijst tegen de Blackburn Rovers. United staat aan kop met 8 punten voorsprong op Arsenal... maar dat heeft nog wel twee wedstrijden te goed. En in Duitsland was Arjen Robben de matchwinner voor Bayern München... dat won met 1-0 van Borussia München Gladbach. Koploper Dortmund won thuis met 4-1 van Hannover... en staat nu 7 punten voor op Leverkusen... en nog altijd 14 op Bayern tot zover voor vanavond. Straks om kwart voor zeven, dus het Eredivisie voetbal in flitsen. En vanaf zeven uur is er weer langs de lijn. Fijne avond. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de top van de Eredivisie. de paalkool, tuurlijk, hangen, want hij zit er meteen in. Zendt de PSV. Het rood, want hij gaat door. Ja, een rode kaart. En ook de graafschap NAC, Willem twee Roda, Veen Excelsior en Feyenoord A.Z. Kan schieten en verloren de redding en dan nog een keer Feyenoord mee. En de westen langs de lijn, zometeen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.